1 uur. Het NOS-journaal. Door Megens. Goedemiddag. De koopkrachtbrief van het kabinet, die is er. Felicitaties uit de hele wereld voor herkozen Obama. En eurocommissaris Rehn maakt op dit moment nieuwe cijfers bekend over Europa's economie. Vanmiddag is het bewolkt met hier en daar wat regen of motregen. In het westen later weer wat opklaringen. Er Staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. En het wordt ongeveer 11 graden vandaag. Morgen weinig verandering. Dat betekent bewolkt met af en toe regen en opnieuw zo'n 11 graden. We zitten nu al ruim een week in onzekerheid. Hoeveel gaan we er in koopkracht op achteruit? Vicepremier Asscher heeft net een brief gestuurd over de koopkracht. Die brief zou om 12 uur komen, is wat later uh, gearriveerd in Den Haag. Politiek verslaggever Peter Blok... Ja Peter, eh, op de dag dat ze met het akkoord kwamen, Rutte en Samson, eh, zeiden ze dat de verschillen kleiner worden tussen arm en rijk. De lage inkomens 0,2 extra, de hoge inkomens 0,6 maximaal erop achteruit. Uh, kan je dat aan de hand van deze brief ook zeggen? Nee, er zijn veel grotere uitschieters. Dat blijkt wel uit de brief van Asscher. De inkomensafhankelijke zorgpremie, de hogere BTW... de belasting op de verzekeringen, de bezuinigingen op de kinderopvang... al die bezuinigingen bij elkaar... die natuurlijk ook al eerder zijn afgesproken... en wat er nu bij het regeerakkoord nog extra is bijgekomen... dat allemaal bij elkaar hakte flink in de komende jaren. Dat gaan we ook flink voelen in onze portemonnee. Het regeerakkoord heeft grote gevolgen voor twee keer modaal... iemand die 66.000 euro verdient, die gaat er bijna 6% op achteruit. Net als een AOW'er die pensioen heeft, ook ruim 6% erop achteruit. En alleen verdienen met kinderen, ook ruim 6% erop achteruit. Ja, dat zijn toch hele andere getallen... dan die tiende procentjes in de plus en de min. En hoe gedetailleerd is die brief? Want de, de oppositie heeft gezegd voor morgen, voor het debat... willen wij voor allerlei inkomens, voor allerlei verschillende modellen... willen wij uh, op papier hebben hoe het eruit gaat zien. Ja, nou, het is een uh, aardig pakket... Dus ja, het is aan de oppositie of ze hier tevreden over zijn. Uh, er zijn meer cijfers beschikbaar gekomen, maar vicepremier Asje zegt dan ook uh, dat hij uh, alle zorgen wel begrijpt. Maar hij zegt er ook meteen bij van heel veel plannen moeten nog worden uitgewerkt. En dus uh, hoopt hij duidelijkheid te kunnen geven. Maar meer dan dit, dat zit er voorlopig ja. niet in. Dat uh, zegt hij er eerlijk bij. Maar gaat het debat wel door morgen? Want uh, er is eerder gezegd door de Pvv als we die modellen niet hebben, dan geen debat. Ja, nou uh, cijfers in overvloed. Maar of dit de cijfers zijn uh, waar Geert Wilders op zit te wachten en Sibrand Buma van het CDA, Alexander Pechtold van D66 en Emiel Roemer van de SP, dat uh, gaan we strakjes horen. We gaan ja, de kamer in. We wachten het even met jou af. Dankjewel Peter Blok. RTL Nieuws krijgt in elk geval geen inzage in de koopkrachtcijfers van het nieuwe kabinet, heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald in een kort geding. De zaak was door RTL aangespannen tegen de ministeries van Algemene Zaken en Economische Zaken. RTL wilde de cijfers uiterlijk vandaag en vroeger om op basis van de wet openbaarheid van bestuur. Maar volgens die wet hebben overheden 28 dagen de tijd om aan een verzoek te voldoen. En omdat die periode nog niet is verstreken heeft de rechter besloten de zaak aan te houden en wel tot 21 november. In de tussentijd moeten RTL en de ministeries met elkaar overleggen. Dan terug naar de presidentsverkiezingen in Amerika, ook vanuit Israël. Felicitaties voor Barack Obama vanwege de uitslag. President Shimon Peres zei dat Obama een overtuigende overwinning heeft behaald. I believe that President Obama, whom I happen to know and admire, have the highest regard for him. I do believe he'll do whatever he can to reduce the dangers of terror of war. Ja, Obama zal er alles aan doen om uh, het gevaar van terreur of oorlog te verminderen, zo verwacht Peres. Monique van Hoogstraat, onze correspondent. Uh, Monique, klinkt allemaal heel positief, uh, maar zo denkt niet iedereen erover, hè? Nee, zeker niet. Uh, vooral uh, premier niet, Netanjahu niet. Uh, een, een minister uit zijn kabinet zei vanmorgen over hem... dit is geen goede ochtend voor Netanjahu. En daarmee is in een paar woorden eigenlijk uh, heel veel waarheid gezegd. Kijk, het was natuurlijk geen geheim dat Netanjahu op Romney had gehoopt... Iemand met wie hij op dezelfde lijn zit. Uh, iemand van wie hij niets te vrezen had als het gaat om, om de bouw van de nederzetting... ...om de uh, vredesbesprekingen met de Palestijnen. Uh, ja, nu moet hij verder uh, met Obama. Hij heeft hem natuurlijk uh, gefeliciteerd. Niet al te uitbundig, uh, vrij kort, maar goed. Hij heeft hem gefeliciteerd. Hij heeft ook gezegd, uh, de banden tussen ons zijn sterker dan ooit. We moeten samenwerken voor de veiligheid van Israël. Uh, de, de relatie tussen de twee is de laatste tijd vooral uh, tamelijk getroubleerd. Dat zal hij uh, uh, moeten herstellen. Vooral omdat hij straks uh, zelf misschien ook uh, herkozen uh, gaat worden. De dag dat Obama wordt beëdigd straks uh, op 21 januari is dat uh, als ik het uh, goed ja. heb. De dag daarna zijn hier in Israël verkiezingen en dan uh, wordt Netanyahu misschien uh, uh, herkozen. En dat wil dus zeggen dat, ze, dat de, de banden moeten worden aangehaald tussen Israël en de Verenigde Staten? Ja, zeker. Ze zullen, zullen samen uh, verder moeten. Uh, kijk, Obama is hier uh, helemaal niet populair meer. Vier jaar geleden zijn er tamelijk veel Amerikaanse uh, joden die nog wel op Obama hebben gestemd. Dat is nu, uh, de meesten die voor Obama waren destijds zijn volgens mij, zover ik het begreep het nu, helemaal niet naar de stembus gegaan. Mm -hmm. De meeste hebben uh, voor Romney gestemd. Uh, gestemd. Er is hier ook een hele harde uh, anti-Obama-campagne gevoerd als iemand die niet om Israël geeft, maar vooral om de Arabieren. Um, nou, nu moeten ze, uh, moet iedereen hier dus verder met Obama. De linkse, kleine linkse partijen, uh, dat zijn er niet veel, maar goed, die hopen dat Obama nu wat meer druk zal gaan uitoefenen op om weer met Abbas, met de Palestijnen, <coughs> sorry, om tafel te ja. gaan zitten. Ja. Hij heeft natuurlijk niet zoveel te vrezen meer nu. Hij kan niet meer worden herkozen hierna. Dat nee. goed hoe realistisch dat is. Dat gaan we de komende tijd zien. Ze waren er blij mee in zijn eerste termijn. Hij viel wat tegen, maar ze moeten er vier jaar mee verder. Ik dank je wel, Monique van Hoofdstraten. Dit moment maakt eurocommissaris voor begroting Olly Rain in Brussel nieuwe cijfers bekend over de economie van Europa en dat zijn sombere cijfers dus amper groei de werkloosheid blijft de komende jaren hoog. Correspondent Tijn Sade die mocht die stukken vanochtend al inzien Tijn ja sombere cijfers maar hoe somber zijn ze? Ja, somber, zeker voor het komende jaar, 2013. In 2014 verwacht de commissie wel weer licht herstel. Zo'n anderhalve procent economische groei. Nou, dit zijn de herfstvoorspellingen. De commissie brengt die voorspellingen twee keer per jaar uit. In de herfst nu en in de lente. En wat er nu vooral uitkomt is dat de strenge aanpakken van de afgelopen jaren... op het gebied van begrotingsdiscipline, hervormen, keihard bezuinigen... Ja, dat die eigenlijk nog nauwelijks vruchten afwerpen. Nou, vooral de werkloosheid blijft in heel... Heel Europa hoog, ruim 11 procent, 11,7. En er is eigenlijk uh, geen zicht op verbetering de komende ja. jaren. Ja, en overal ook stijgende staatsschulden, boven ja. de 90 procent. En we blijven maar berichten horen van uh, autofabrieken die sluiten. ING wat uh, weer gaat reorganiseren, dus voorlopig uh, blijft dat nog zo. Um, voor wat betreft Nederland nog een uh, speciale boodschap van Rain? Nou ja, het is niet zo dat Nederland er nou heel gunstig uitspringt, eh, nauwelijks eigenlijk. Ook in Nederland loopt bijvoorbeeld de staatsschuld op naar zo'n 70% ruim boven wat eigenlijk toegestaan is. Uh, er is uh, even in 2013 een dalend begrotingstekort, maar als het beleid in Nederland niet verandert... verwacht de commissie dat ook dat begrotingstekort weer boven de maximale 3% zal stijgen. Nou, volgens de verwachtingen van de commissie nogmaals stijgt in Nederland de werkloosheid. Meer dan het Centraal uh, Planbureau eigenlijk voorspelde, uh, die voorspelde 5,75 De commissie zegt nee, dat gaat naar 6,1 procent. Hmm. Nou ja, uh, overall uh, komt de commissie ook vandaag weer... toch met een hele strenge boodschap. Uh, het doet pijn, mensen, maar uh, we moeten verder met die begrotingsdiscipline... met strenge bezuinigingen. Nou, en wie dat strenge beleid echt helemaal belichaamt... dat is de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Die is hier vandaag in Brussel op bezoek in het Europese parlement. En die zal zeker de wind van voren krijgen. Want ja, de koele cijfers die uh, nu hier op taal... Die zeggen eigenlijk. werkt die coole aanpak, die strenge aanpak eigenlijk wel? Thijs R. Dankjewel. Dit is het nos Journaal, het Doorald Meegens. Ja, over banenverlies gesproken. De vakbonden zijn geschokt door de reorganisatie bij ING. De bankverzekeraar maakte vanochtend bekend dat er 2350 banen worden geschrapt. Bij de verzekeringstak gaan 1350 banen weg. en bij de bankdivisie worden 1000 banen geschrapt. VakbondenUnie. Dat zijn ontluisterend grote aantallen.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 Uh, twee woorden zijn er wel eens een beetje in de eerste reacties uh, bij medewerkers uh, naar voren gekomen en dat is uh, ontluistering en uh, ook een zekere gelatenheid. NvV bondgenoten noemt de reorganisatie een mokerslag. De CNV dienstenbond spreekt van een slachting onder werknemers. Precies een jaar geleden maakte ing bij de presentatie van de kwartaalcijfers ook al een fors banenverlies bekend. Toen ging het om 2.000 banen. In Rijswijk is een deel van een winkelcentrum ontruimd omdat er een verdacht pakketje in een filiaal van ABN Amro is ontdekt. Een robot van de explosieve opruimingsdienst onderzoekt het pakketje. dat er eventueel ontploffingsgevaar dreigt, is ook een deel van het stadhuis in Rijswijk ontruimd. Het pakketje werd om negen uur ontdekt en daarna is er meteen groot alarm geslagen. De provincie Gelderland moet het Rijk onder druk zetten om slot Loevestein open te houden. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel. De Rijkssubsidie voor Loevestein gaat fors omlaag en daardoor dreigt het historische slot zijn deuren te moeten sluiten... zo waarschuwt het college van Bommel. Slot is erg belangrijk voor de omgeving, zegt wethouder Looyen. Het is wel de paden van de, van de Bommelenwaard. Het is uh, een van de onderdelen van de uh, Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een hele grote publiekstrekker. Ja, en het is een heel belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Nederland. Slot is vooral bekend door de 17e-eeuwse rechtsgeleerde Hugo de Groot. U weet nog wel, die ontsnapte uit het slot in een boekenkist. De gemeente Schijndel heeft twee vermiste schilderijen teruggevonden. En nu komt het. Ze hingen gewoon in het gemeentehuis. Tijdens een inventarisatie van de kunstcollectie... bleken de twee werken van de Nederlandse kunstenaar Frank Lodijzen onvindbaar. De gemeente Schijndel had de schilderijen in bruikleen... en stond op het punt om de waarde terug te betalen. In de laatste poging om de doeken terug te vinden... deed de gemeente een oproep aan medewerkers om mee te zoeken. Ze bleken te hangen achter een kast op de afdeling Financiën. Dat wil zeggen de schilderijen, niet die medewerkers. Het is zo onduidelijk wie ze daar heeft opgehangen. Sport. De eerste divisieclub Fortuna Sittard zit weer in de financiële problemen. Fortuna draaide afgelopen seizoen 750.000 euro verlies. Op de bankrekening van de club staat nog maar 200 euro. Directeur Kevin Hofland is geschrokken. Je weet natuurlijk een bepaalde situatie weet je wel, bij Fortuna. Ik ben, uh, ja, vanaf mijn twintigste ben ik weggegaan. Ik ben uh, er 13 jaar weg geweest. Maar in die tussentijd heb je wel altijd nog contact gehouden... met mensen binnen de club, buiten de club. Dus je kent wel al min of meer de situatie. Je, je hebt natuurlijk ook media die je leest en uh, die je luistert. Alleen ja, goed, dat uh, het zo erg zou zijn zoals we er nu voor, zouden, uh, er nu voor staan. Ja, dat, uh, dat is wel een enorme domper en dat komt ook wel hard aan, ja. Zijn Hofland tegen de regionale zender L1. Een nieuwe hoofdsponsor kan nog redding brengen voor Fortuna. De clubleiding zegt bijna rond te zijn met een grote sponsor. Aard Vierhouten wordt ploegleider bij de Vakansvollei Wielerploeg. Daarmee keert hij terug bij het team waar hij als renner zijn wielerloopbaan afsloot. Vierhouten werkt nu nog bij de Wielerunie als bondscoach van de junioren en de belofte. Nu verkeersinformatie. John Sooka bij de ANWB. John. File is op de Ring Amsterdam, de A10 westrichting Den Haag-Amersfoort. Daar is bij klopenten weer een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn drie rijstroken dicht en er zijn twee kilometer file. Stuk langer is de file op de A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft en Afberg een roodreis, zes kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstok. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten. De koopkrachtbrief van het kabinet die is gearriveerd. Koopkrachtverlies blijkt soms groter dan gedacht. Zo blijkt uit de brief. Felicitaties komen de afgelopen uur uit de hele wereld... voor de herkozen president Obama van de Verenigde Staten. En eurocommissaris Rehn is met nieuwe sombere cijfers gekomen... over de economie van Europa. Dat was het. Het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen Jurgen van den Berg weer. Hij heeft het vervolg van lunch.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 Kijk op projectmanagementonline.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de werklunch hebben we vanmiddag in het truckerscafé De Pitstop in Vlaardingen. Daar hebben ze te maken met oogstblokchauffeurs die de parkeerplaatsen innemen... en ook nog eens een keer geen cent uitgeven aan een truckersbal met een kop koffie. Een reportage zometeen. In de praktijk, verslaggever Pieter Willems is op bezoek in het kleine Friese Hemelum. Door een gemeentelijke fusie komt de wethouder nog maar één keer per jaar langs. Is dat wel genoeg? Uh, wel om even zo bij elkaar te zitten, maar ik denk uh, voor de betrokkenheid... om echt te weten wat er leeft in het dorp, is het echt te weinig.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 Financiële instellingen in de Londense City gaan volgend jaar 13.000 werknemers ontslaan. Daardoor daalt de werkgelegenheid in het financiële hart van de Britse hoofdstad naar het laagste niveau in 20 jaar. Blijkt allemaal uit onderzoek. Het is niet de eerste keer dat de banen verdwijnen in de City. In de afgelopen vier jaar zijn er al meer dan 100.000 banen verloren door de crisis. Peter Sioen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de coach van managers in de City. Is het eigenlijk verrassend dat er weer 13.000 banen gaan verdwijnen? Het is niet verrassend, uh, Dit is inderdaad al een tijdje aan de gang. Uh, tot voor een, uh, een jaar of vier geleden was het de aanpak van bedrijven om zoveel mogelijk hooggetalenteerde mensen van over de hele wereld aan te trekken en die tegen elkaar op te zetten. De mensen moesten zelf maar uitzoeken hoeveel geld ze verdienden, hoeveel commissie ze verdienden. Sinds de crisis is er natuurlijk veel minder geld vooruit en kunnen bedrijven veel minder risico nemen. Dus ze zijn er echt wel met de uh, grote borstel doorheen gegaan. En er zijn inderdaad heel veel mensen uh, uh, terug weggestuurd. En dat zijn toch wel drama's. Ja. Met welke managers werkt u nu eigenlijk? Met die mensen die deze mensen moeten ontslaan of uh, de mensen die ontslagen zijn? Ik werk. Um, met, een aantal, met mensen die vrezen dat ze ontslagen gaan worden en uh, een aantal mensen die al ontslagen zijn en die uh, toch wel een beetje het noorden kwijt zijn. Vele mensen moeten terug naar hun land van herkomst omdat ze geen uh, andere keuze hebben. Uh, mensen die ontslagen zijn vinden echt geen, geen werk meer, vinden geen ingang meer in de arbeidsmarkt. En ze zijn natuurlijk heel erg geweest de laatste jaren met, met hoge lonen en, en toch wel een, een feestelijk, uh, feestelijke Londense levensstijl die ze niet helemaal achter moeten laten. Ja. Uh, de ontslagen vallen echt wel op heel hoog niveau en met die managers werk ik niet. Ja. Maar je merkt toch wel dat er een cultuur is die van hoog gedicteerd wordt. Er is een beetje een cultuur van angst. Ik ken bijvoorbeeld een bedrijf waar alle. ...positieve beoordelingen zijn ingetrokken en herschreven in negatieve beoordelingen... ...zodat iedereen op gelijk wat moment onmiddellijk kan ontslagen worden. Ja, ja. En, en u zei het al, dat zijn over het algemeen ook mensen die nou ja, nog in de kracht van hun leven zijn. Dertigers meestal. Uh, dertigers wat, wat meestal, ja. ja. Wat zegt u tegen ze? Wat, wat, wat valt daar nog aan te coachen eigenlijk? Um, mensen die echt ontslagen zijn... En die. Ik, ik, ik merk al heel veel mensen stiekem verdwijnen en ook stilletjes verdwijnen. De mensen die, um, die ik dan probeer te coachen, op dit moment, mijn, mijn eerste bekommernis bij veel van mijn cliënten, is echt wel met, die, uh, met, met hun uh, gemoedstoestand om te gaan. Toen ik dit werk begon een jaar of acht geleden waren mijn klanten vooral een beetje verwacht misschien, wat de kluts En tegenwoordig zijn ze toch vooral heel erg down. Dus mijn eerste aanpak is toch de gemoedsestand terug goed te krijgen. En heel creatief met hen te werken om te zien... welke andere mogelijkheden er zijn voor hen in het leven. En niet meer dat uh, uh, levenspad of die carrière die ze hadden voorzien... Hmm. Jaar geleden. maar u zegt dus ook dat de mensen echt met de status de benen vertrekken. Ook, ook soms onaangekondigd. Die, daar is dus geen zicht op. Ja. Ik, ik zag gisteren trouwens uit Amerika uh, in het kader van die verkiezingen... ook zo'n reportage van eigenlijk mensen die hetzelfde schuitje zitten. Er was een man bij die... Ging elke dag naar Disneyland, want die wilde toch iets te doen hebben. Hij had daar een vrijkaartje ooit voor gekregen. Uh, maar, maar moeten we aan dat soort mensen denken? Die dus inderdaad nu uh, als een soort clochards over straat lopen? Uh, het is eigenlijk nog een beetje erg. Je moet vooral denken aan mensen die uh, over de hele wereld. de, de, de toptalenten van alle universiteiten. die werden uh, headhunted door alle grote bedrijven in Londen. Uh, zelfs toen ze nog aan de universiteit zaten om die toch maar binnen te krijgen om ervoor te zorgen dat ze niet bij de concurrentie gaan werken en om dat toptalent binnen te krijgen die hebben natuurlijk thuis aan paar en ma verteld van kijk ik uh, verhuis helemaal naar het andere eind van de, van de wereld naar Londen ik ga het daar maken voor een hoog loon al dat geld dat jullie betaalden voor mijn universiteit uh, dat kunnen we nu verzilveren en die moeten terug naar waar ze vandaan komen inderdaad met de status tussen de been en dat is, dat is niet zo plezant om op die manier uh, terug thuis te komen dan moet je toegeven. Het is eigenlijk mislukt. Ja, goed. En er komen er dus nog weer 13.000 bij nu. Eh, dank dat u even in de ja. telefoon kwam. Peter Sion, coach van managers daar in de ja. Londense City. Uh, Nederlandse truckers die worden steeds vaker vervangen door goedkopere Polen en Roemenen. Dat zorgt ervoor uh, dat uh, transportbedrijven goedkoper kunnen werken natuurlijk. Maar het brengt ook problemen met zich mee. Zo zorgen ze voor overlast op parkeerplaatsen. En verdienen ze zo weinig dat ze niet genoeg hebben om een maaltijd bij bijvoorbeeld zo'n truckerscafé te kopen. Onze verslaggever Ingrid Koning nam een kijkje bij chauffeursrestaurant De Pitstop in Vlaardingen. Heeft het gesmaakt? Uitstekend. Oké. Okay. Wil je ook nog koffie, uh, Rick? Nee, dankjewel. Nee, geen koffie. Zeker s'avonds niet, want dan uh, leg ik de hele nacht de stuiter in mijn bed. Zo, het is uh, druk hier. Ja, het, loopt, nou, het druppelt langzaam binnen. Nou. dus De jongens zijn klaar met werken en dan komen ze lekker eten en even douchen. En het is wel leuk, want volgens mij ken je iedereen. Of tenminste, iedereen kent jou. Ja, en ik ken er ook een hele hoop bij naam. Nou, al alhoewel de namen wel eens uh, ontglippen, maar... Uh... En als ik zo je zaak in kijk, dan valt het me op dat het niet echt een restaurant is, maar meer een soort huiskameridee. Het is heel gezellig, je ziet allemaal faantjes, uh, je ziet allemaal uh, nummerborden. Ja, dat, uh, op een gegeven moment is het kaal en je hangt iets op en iemand ziet wat. En oh, ik heb wat voor je en ik neem dat mee en ik neem dat mee. En zo is je zaak vol na zeven jaar. Het is ook een beetje je doelstelling om een beetje een huiskamergevoel te creëren. Ja, ik denk dat dat ook komt omdat de mensen zich gewoon lekker thuis voelen hier zo. Het is eventjes ontspannen na een hele dag hard werken. En dan kunnen ze even met elkaar babbelen. En als er wat gebeurd is of wat dan ook dan, ja, dan sta je toch even voor elkaar klein. En meneer, hoe vaak komt u hier nou? Zo vaak mogelijk. Wat is het hier wat, ja, wat u zo waardeert? Nou, thuisgevoel, toch ook wel. Ja, het is gezellig hier. Het is, het is een beetje aangekleed, er hangt een goede sfeer, wordt leuke muziek gedraaid... En het... Ja, daar kom je toch voor. Want je zit de hele dag euh, zit je door die vooruit te koekeloeren. En dan. Euh, dan ben je toch ook wel eens even wat anders. Iedereen tevreden, maar toch is er een probleem. Ja, het probleem is straks parkeren. De gemeente Vlaardingen wil er uh, terugdringen tot 28 plekken. Uh, de overlast is uh, helaas door uh, sommigen uh, ja, verpest, om maar zo te zeggen. Uh, soms in het weekend is het hier net een camping met uh, oostblokkers. Ik wil niet helemaal discrimineren, want ook die jongens kunnen er niet helemaal wat aan doen. Het zijn meer de bedrijven waar ze voor ze werken. Maar uh, ja, die houden plekken bezet en die vervuilen de haven. En daardoor heeft de gemeente gezegd, oké, okay, we mogen niet discrimineren. We gooien het allemaal over één lijn. Straks heb je 28 plekken. Maar dan is mijn vraag, wat, het blijft openbaar... Hè? Wat gebeurt zijn? Wie eerst komt, wie eerst maalt dus. Ja, precies. Nou, en die jongens die zitten op een gegeven moment op de weg... en die kijken op de klok en die denken, kunnen we Vlaanderen halen? Nou, als er straks ja, dit doorgezet wordt... dan zeggen ze, van, nou we gaan niet naar Vlaanderen. want we kunnen ons wagen toch niet kwijt. En wat zou dat voor u betekenen? Nou, dat betekent dat wij onze rijtijden rijtijdenwet moeten overschrijden. Of hier niet meer naartoe. Of hier niet meer naartoe, maar waar moet je dan heen? Dan sta je net als de als die Polen en de Bulgaren sta je ook langs de weg Dan sta je te kamperen. Nou, daar pas ik voor. Dat doe ik niet. Want ik wil, ik wil wel gewoon een normale maaltijd hebben s'avonds. En niet, uh, niet een beetje op, op het camping gaan stelletje te gaan zitten koek, uh, koken en bakken en braai in je auto. Nou, dat vind ik helemaal niks. Willen die andere buitenlandse klanten hier niet komen eten en douchen? Dat zouden ze misschien best willen, maar uh, daar hebben ze de financiën niet voor. Ik heb met eentje gesproken, die verdient 35 euro per dag. Nou, en ik vind het, uh, nou, dat vind ik heel erg als die mensen zo weinig verdienen. U bent dus aan het vechten om te overleven. Wat heeft u bedacht wat eventueel zou kunnen wat de gemeente zou moeten aanhoren? Ik heb uh, in augustus, 21 augustus, heb ik 35 ontheffingsvergunningen aangevraagd. Voor grote voertuigen. In de hoop dat ik die krijg, dan kunnen de jongens naar mij bellen. En dan zeggen ze, Yvette, heb je nog een vergunning liggen? En dan zeg ik, ja, oké, okay, we komen met z'n tweeën. Als ze dan de straten hierin rijden, dan geef ik, loop ik naar beneden en geef ik de vergunningen. En de politie kan zien, oh, die zit er bij de pitstop, dat is goed. Ik uh, wil eigenlijk wel eens buiten met je kijken hoe het er dan echt uitziet. Ja, dat is prima. Dan lopen we naar buiten toe. Die toch... Een bekende? Ja, dat is een bekende. Dus die zal ook wel naar boven toe komen zo meteen, als hij een plek kan vinden. En we lopen dus nu op straat en dan zien we inderdaad uh, een, een lange weg... met links en rechts allemaal parkeerplekken. Ik denk een stuk of 40 tot 50 parkeerplekken zijn hier voor de deur? Ja, dat denk ik wel, dat ze dat zo tot einde helemaal uh, kwijt kunnen. En dit gaat dus straks allemaal weg? Ja, dat, uh, dit wordt straks allemaal... Uh, hier staat straks niks meer. En dan komen we hier aan bij weer een vrachtwagen. En dan staan inderdaad wel een stuk of zes mannen bij elkaar... met een ongelooflijk gewoon een satelliet op die vrachtwagen. En dan denk ik, ja hoor... Really yeah. Ze zijn gewoon met z'n allen een dvd aan het kijken. Ja, satelliet. Ja, ja. Oké. Okay. je spreekt Engels, German? En do you know that there are some parking problems here in around this area? Mm, Niet voorstel, don't understand, u dat hier een, een parkplaatsprobleem is? Inmiddels was ik naast me komen staan Theo Neut, en wat doet u precies? Uh, ik ben chauffeur, nog steeds, uh, al uh, 41 jaar. En ik vertegenwoordig uh, de Veren Vereniging Eigenrijders dus Nederland. Ik heb werkelijk waar het idee dat ze geen idee hebben. Of, of denkt u dat ze maar doen alsof? Nou, ze doen alsof. Ik, uh, ik durf dit uh, gewoon met 100% zeker te zeggen. Dat ze gewoon dus, zeg maar, een spelletje spelen, want ze verstaan we het wel we degelijk. een, een Maar Theo, ben je dan tegen deze mensen? Nee, we zijn niet tegen deze mensen. We zijn... We zijn... De, de voor, dat deze mensen dus ook een menswaardig bestaan hebben... en hier dus op een fatsoenlijke manier kunnen leven. Maar ze worden dus nu uitgebuit door, dus door de opdrachtgevers. En je moet het in feite zien als, gewoon als moderne slaverij. Die mensen die worden dus zeg maar uit Oost-Europa hier naartoe gehaald... om voor een appel en een ei in de ronde te rijden. En die werken dus ook voor Nederlandse opdrachtgevers? Ja, die werken zeker voor Nederlandse opdrachtgevers. Maar dat gaat allemaal via via en dat gaat allemaal via postbusconstructies... in het buitenland. Uh, te veel om op te noemen. Yvette, het klinkt als een veel groter probleem dan alleen maar jouw zaak eigenlijk. Ja, dit is ook een groot probleem. En uh, ik ben ook blij uh, dat ze, nou ja, mocht de pitstop uh, kunnen bijdragen aan dit probleem... dan uh, heb ik in ieder geval wel bereik. Ik hoop natuurlijk zelf dat ik open kan blijven. Maar uh, ja, ik vind dat dit wel aangepakt moet worden. Het is klaar nou. Er, is een, er verliezen zoveel mensen de baan ook. Het is, gewoon echt, het is gewoon triest. Ik bedoel, een halfjaarscontract wordt opgezegd... en uh, nog geen dag later rijdt er een, een hoosblok erop. En ja, die jongen die is blij dat hij zijn baan hebt en die verdient veel geld voor zijn doen. Maar eigenlijk verdient hij natuurlijk helemaal niks. Ik vind, ja, het is gewoon heel triest. Ingerid Koning bij het truckerscafé De Pitstop in Vlaardingen. Ik praat er nog even over door met Erik-Jan Blook van vervoersorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Dag meneer Blook. Komt de overlast met die truckers meer voor? Ja, wij zijn bekend met de, met de parkeerproblemen rond de, rond de Wilhelminenhaven in Vlaardingen. En dat is overigens niet een uniek probleem, want in de rest van de regio, met name in het Rotterdamse havengebied, zijn er ook op diverse plaatsen parkeerproblemen. En wat doen we eraan? Wat doen we eraan? Nou, als er overlast is of de wet wordt overtreden, dan vinden wij dat er, dat er stringent gehandhaafd moet worden. Ja. En dat is volgens mij wat er in eerste instantie zou moeten gebeuren. Want de gemeente Vlaardingen zegt, ja, er ontstaat overlast doordat die, ja, die chauffeurs zoeken elkaar op en er wordt wild geparkeerd en dat soort zaken. Ja, dat is correct. Uh, wild geparkeerd, dat, ja, dat is een term uh, waar we juridisch volgens mij niet zoveel mee kunnen. Maar het is wel zo dat uh, chauffeurs elkaar vaak opzoeken. Dat zullen Nederlandse chauffeurs in het buitenland uh, uh, denk ik ook doen. Uh, zeker als je uh, uh, ja, je rust moet nemen. En dat moet eenmaal vanuit uh, de Rijn rust maar, maar u zegt een parkeerverbod is zeker niet de oplossing. Wat dan wel? Nou, ik denk dat uh, de gemeente in ieder geval een goede eerste stap heeft gezet met uh, het aanbieden van, uh, van een andere locatie. Een parkeerterrein waar twintig uh, trekkers zouden moeten kunnen staan. Ik heb begrepen dat uh, de terrein zelfs groot genoeg is dat er meer voertuigen moeten kunnen staan. Uh, het parkeerverbod zou dan wellicht ook helemaal niet ingevoerd hoeven te worden. Want ik vermoed dat de groep uh, waar nu vooral over wordt gesproken, daar dan hun huil gaat zoeken. Nee, u hebt net die mevrouw ook gehoord. Die zegt, ik, ik, daar komen 28 plaatsen of zo. Daar heeft zij geen vol uh, truckersrestaurant mee natuurlijk. Dat was volgens mij niet het argument. Uh, het gaat erom dat nu voor haar deur geparkeerd kan worden. En dan komen er een aantal locaties... Uh, die waarschijnlijk wel snel vol staan elders in het gebied. Uh, als je die locaties elders aanbiedt en je voert geen parkeerverbod in... maar je gaat wel stringent handhaven op straat, op overlast dan blijven in ieder geval de plekken ook beschikbaar. En misschien is het ook een optie, zoals ze zegt... om vergunningen uit te delen aan de bedrijven al daar. Het blijft immers wel een bedrijventerrein. Dat moeten we niet vergeten. Dank dat u aan de telefoon kwam. Oké. Okay. Erik-Jan Blok van Transport en Logistiek Nederland. Goedemiddag. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week, Pieter Willem zei, het, dus kruist Nederland op zoek naar de ideale grootte van een gemeente. Is dat bijvoorbeeld de nieuwe fusiegemeente Zuidwest-Friesland van ruim 80.000 inwoners of toch Renswouden? Doordat het dorpje zo klein is staat het bestuur dicht bij de mensen. Burgemeester Wilke Dekker bijvoorbeeld, die heeft wekelijks een spreekuur en daar mag iedereen dan binnenlopen. Kijk eens, en <laughs> mee. In Renswoude houdt burgemeester Dekker wekelijks spreekuur voor zijn inwoners. Vandaag loopt de organisator van de halve marathon binnen. Welkom. Dank u wel. Ja, ja. wat heb ik uh, nog? Ik had nog een vraagje over de halve marathon. Ja. En dat, dat in de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland houden 80.000 mensen van, uh, in 69 kernen. Ja. Het is voor de gemeente een hele klus om de bevolking betrokken te houden bij het bestuur. Maar ook om de gemeente betrokken te houden bij de 69 kernen wethouder of gaan. Daar waar die angst was van verwijdering, hebben wij gekozen... zorg dan dat je weer dichterbij bent. Dus zorg dat je letterlijk en verhuurlijk heel directe lijntjes gaat krijgen... met de inwoners, met de plaatselijke belangen. We hebben een apart team voor op poten gezet, dorpen, steden, kernen... waar ambtenaren puur sec alleen de hele dag daarmee bezig zijn. En dat werkt erg goed. Voor één van die 69 kernen, Hemelhem... Is Jaap Wittemans dorpscoördinator. Nou, als dus de dorpbelangen vragen hebben... Uh, en ze weten niet uh, wie ze daar direct binnen de gemeente over moeten benaderen... dan kunnen ze contact met mij zoeken. En uh, dan ga ik dus intern de betreffende vakafdeling mobiliseren. Uh, we hebben ook uh, één keer per jaar sowieso met de wethouder... Uh, een overleg met het bestuur van dorpbelang. En dan komen de wat grotere zaken die in het dorp spelen komen dan aan de orde. Bent u een beetje de informele burgemeester van het dorp? Nou, zo zou ik het niet willen noemen, nee. nee. <laughs> Knipt u wel eens een lintje? Nee, ook niet. Nee, nee. nee. Dat laat ik aan de wethouder over. <laughs> Esther van der Wal is van dorpsbelangen Hemelum. Een van de kernen binnen de nieuwe fusiegemeente. Zij mist de persoonlijke betrokkenheid van het bestuur. Uh, het persoonlijke contact is gewoon heel belangrijk. En hoe groter je wordt, hoe verder het persoonlijke contact gaat. He, dat, dat, dat, ja, dat raakt dan weg. Dat is gewoon zo. Ik begrijp dat de wethouder één keer per jaar hier naar het dorp komt. Is dat genoeg? Uh, wel om even zo bij elkaar te zitten. Maar ik denk uh, voor de betrokkenheid, om echt te weten wat er leeft in het dorp... is het echt te weinig. Ondertussen gaat het spreker van de burgemeester in Renswouder gewoon verder. Ja, ja. In ieder geval fijn dat je hier even langskomt. Uh, uh, er zijn in het verleden wel vragen gesteld over de ambulancezorg hier in Renswoude. Uh, mm -hmm. uh, ook vragen gesteld vanuit... Uh... Wethouder Offringa van Zuidwest-Friesland begrijpt de grieven van de dorpsbewoners wel. Maar hij denkt dat het komt door de nieuwigheid van de gemeente. We zijn nu koud, anderhalf jaar uh, in beweging als gemeente. Het is ook een kwestie van inregelen. Onze ambitie is juist korte lijnen. En ik kan niet ontkennen dat we af en toe daar nog wel... hier de knopjes moeten uh, aandraaien om dat te verbeteren. Dus dat zijn hele logische vragen die de mensen in hemel hebben. Uh, maar dat, dat die routing naar de grotere organisatie, dat moet sneller. En dat is ook onze ambitie. Als hier zo direct iemand uh, bij de receptie staat van het gemeentehuis... en die zegt... Uh... Ik wil graag met de burgemeester of een van de wethouders spreken. Wanneer uh, heeft u dan een gaatje vrij? Ja, hangt simpelweg van mijn agenda af. Maar dat wordt gemaakt. Uh, hangt er gewoon simpelweg op dat moment even af. Hè? Ben je net zoals uh, vandaag voor een groot deel in overleg in het college. Het gaat niet om de agenda, het gaat om de mogelijkheid. Ja, is, er, is er dat luisterend oor? Oh, maar die is er altijd, absoluut. Nee, Maar ik heb het al heel vaak gehad dat mensen gewoon ook in hun soms teleurstelling of de behoefte hebben om iets te willen weten. Uh, graag een bestuurder willen spreken, dan stappen wij absoluut naar de balie... en dan uh, ontvangen we ze. En uh, die bereidheid is er altijd. In Renswoude haalt de burgemeester nog een kopje koffie... voor de bezoeker van zijn spreker. Goed. We drinken dan kop koffie. Ja, dat doe nou, ik. Uh, als je een cappuccino kan... Dan... Ja? ja, ik kan daar even mee houden. Hoor. Nee, maar nee, nee, nee. een beetje plaren. Morgen weer. Uh, zometeen Stam.nl. De stelling, het is goed dat Obama is herkozen. U mag zeggen of u het mee eens bent of mee oneens. Doen we na het nieuws met Juri Stubenitski. Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet kan niet alle zorgen en onzekerheid over de koopkracht wegnemen... schrijft minister Ascher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat uitschieters en ongewenste effecten zoveel mogelijk worden beperkt en dat alle voornemens nog moeten worden uitgewerkt. Negatieve koopkrachteffecten noemt hij onvermijdelijk. De economische situatie in Europa blijft de komende jaren somber, blijkt uit de jongste prognose van de Europese Commissie. Europeanen moeten rekening blijven houden met hoge werkloosheid en vrijwel geen economische groei. Pas in 2014 wordt een beperkte groei van zo'n anderhalf procent verwacht. Vakbonden zijn geschokt door het baanverlies bij ING. Er verdwijnen ruim 2300 banen. Ontluisterende aantallen, zegt vakbond De Unie. En CNV Dienstenbond spreekt van een slachting onder werknemers. En de gemeente Schijndel heeft twee vermiste schilderijen teruggevonden. Tijdens een inventarisatie van de kunstcollectie... bleken de twee werken van kunstenaar Frank Lodijzen onvindbaar... Maar ze bleken uiteindelijk gewoon in het gemeentehuis te hangen... achter een kast op de afdeling Financiën. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Op de ring Amsterdam, de A10 west-richting Den Haag... staat voorknopend, met de Nieuwe meer nog twee kilometer na ongeluk. Wel zijn inmiddels al een rijstrook weer open. A13 richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en Delft-Zuid... nog drie kilometer. En op de A16 Breda Rotterdam in beide richtingen... voor de Van Brunnenbrug stand files van twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV standpunt NL. Jurgen van den Berg. Je hebt het vast al een keer gehoord vandaag, maar uh, toch bij ons ook nog even een klein stukje. I return to the White House more determined and more inspired than ever about the work that there is to doen and the nature that lies ahead. Voor meer years dus. Om zo'n beetje kwart over vijf Nederlandse tijd... had Obama de benodigde 270 kiesmannen binnen en was de overwinning zeker. Hij is ook de komende vier jaar de president van de Verenigde Staten. Is het goed dat Obama blijft zitten waar hij zit of heeft hij zijn kans gehad? En was het juist nu tijd om het roer radicaal om te gooien daar? Ik ga daar zo meteen over doorpraten met Hans van Balen... Europarlementariër voor de VVD. Dag meneer van Balen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U kent het klappen van de zweep. Kort antwoord ja of nee, hier komen ze. De herverkiezing van Obama is uitstekend nieuws voor Europa. Het is goed nieuws, ja. De verwachtingen van Obama de afgelopen vier jaar waren veel te hoog. Klopt. Dus ook ja. Ik was in Rutte 2 natuurlijk een veel betere minister van buitenlandse <laughs> zaken geweest. Uh, Janine Hennis zal het heel goed doen. Nee, van buitenlandse zaken, zei ik. Oh, uh, van Timmermans zal het heel goed doen. <laughs> Oké. Okay. Goed. Nou, uh, uh, ik, ik, ik was even aan het testen of u een beetje scherp was. U hebt de hele nacht uh, met u opgebleven, geloof ik. Ja, klopt. Ik ben in uh, Amsterdam geweest. Ik ben in Leiden geweest. Ik ben in Den Haag geweest. Ik heb alleen water gedronken. Dat is het beste. Ook geen koffie. Nu wel een kop. <laughs> uh, en dan komen we de dag echt wel door. Oké. Okay, nou, en nu nog stand.nl. Hulde voor u. Uh, we gaan zo meteen praten uitgebreid over die stelling. Ik zeg ook nog even tegen onze luisteraars hoe die luidt. Het is goed dat.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 Eens uh, dat Obama een tweede termijn heeft gekregen. Dat is een goede zaak, maar het is een herkansing. Zo goed heeft hij het in zijn eerste termijn niet gedaan. Ook niet voor de minderheden die hem gesteund hebben. Was een afstandelijk president, heeft wel en dat vind ik belangrijk, gezorgd voor gelijkberechtiging... dat is nu zijn doel van homo's en hetero's. He, ook de mogelijkheid van het openstellen van het huwelijk. Dat raar gedoe in de, bij Defensie niet meer dat je niet gevraagd mag worden... Ja. of je homo bent, maar het ook niet mag zeggen. Dus dat is goed. Uh, maar voor de rest is het een gemiddeld presidentschap geweest. Ja. Nou, uh, wat, ik, wat ik heel bijzonder vond... want hij heeft natuurlijk een enorme erfenis heeft hij op zijn schouders meegekregen... van uh, zijn voorganger. Uh, da daar heb je hem toch niet zo heel vaak over gehoord. Is dat gewoon een, een eer? Een kwestie ook van, nou, daar moeten we dan niet meer over zeuren? Hoe werkt dat eigenlijk? Nou ja, het betekent, uh, hoe lang kun je uh, over zeuren... dat je voorganger het wel of niet goed gedaan hebt, heeft. Dus Obama is terecht met die schone lei begonnen. Uh, en... Hij moet nu aanpakken, hè? Uh, nu gaat het om internationale zaken, het gaat om de uh, economie van Amerika... het gaat om de staatsschuld. Dus nu is er geen reden meer te zeggen... Uh, voor mij zat George W. Bush. Uh, nu moet hij het zelf doen. Ja. Um, goed, toch, toch uh, kritiek. En dat leek ook uit de peilingen de laatste tijd. Hè, dat het lang niet meer zo was dat het maar even een uitgemaakte zaak was... dat hij het even zou winnen. Uh, je zou denken, dan ligt daar dus een mogelijkheid voor Romney. Waar heeft hij het dan laten zitten? Want als hij dan Obama had kunnen verslaan, was het nu geweest. Ja. Romney heeft het uiteindelijk na die uh, drie debatten die voor hem positief zijn afgelopen... eigenlijk best goed gedaan. Hij heeft het niet gewonnen. Uh, Obama heeft duidelijk gewonnen, maar Romney is niet afgegaan. Maar Romney heeft een probleem. En dat probleem heet Tea Party. Ja. om in de Republikeinse partij gekozen te worden als kandidaat... moest hij naar rechts. Hij was een, een centrum rechtse kandidaat, een redelijke kandidaat. Hij was iemand die als gouverneur het goed gedaan heeft in het midden stond. Hij moest naar rechts. Dan ben je niet erg geloofwaardig. Ook niet voor de mensen die rechts zijn. En in de campagne zelf tegen Obama moest hij weer terug naar het midden. Nou, dat heet een flip-flop kandidaat. Dat was lastig, hij heeft ook veel versprekingen ja. gehad. Uh, maar hij heeft zich gerevancheerd, hij hoeft zich niet te schamen. Maar hij is niet gewonnen. Ja. Ja, want ik zag bijvoorbeeld gisteren op, op CNN, volgens mij hadden ze zo'n mooi plaatje... van uh, waar nou uh, de kiezers zaten hè, van de beide kandidaten. En dan zie je dus dat Obama heel goed in de steden en zo vertegenwoordigd ja. is. Uh, uh, Romney natuurlijk op, op het platteland, in het zuiden daar met name. Uh, maar dat je ook ziet in, in de kiezersgroepen dat uh, Obama... Maar heel goed scoort bij de hoger opgeleide, bij de jongeren die nog steeds uh, dus het in hem zien zitten. Vrouwen, niet onbelangrijk natuurlijk. Ja. En minderheden. Ja. Uh, en laten we zeggen, de gemiddelde Amerikaan, die vooral in het Midwesten woont. He, je zag de kusten uh, de kleur van Obama krijgen ja. en het midden van Amerika niet. Die zijn veel religieuzer, zijn conservatiever, uh, zijn ook veel oudere mensen. En die hebben in hoge mate op Romney gestemd. Toch waren de uh, Amerikanen erg teleurgesteld in Obama. Uh, en, en die hebben toch niet op Romney gestemd. Hoe kan dat dan? Nee, vanwege dat flip-flop, dus onduidelijk, waar sta je nou? Ze vonden Romney misschien nog, nog uh, erger, misschien nog nou, slechter. Niet zo erger, maar we wisten niet waar die stond. Zo, dat voelen de gemiddelde Amerikanen aan. Uh, Obama. Er was de grote belofte vier jaar geleden. heeft bijvoorbeeld ook naar de zwarte gemeenschap dat niet waargemaakt. Maar men heeft toch het idee gehad, he is one of us. Hij moet een tweede kans krijgen. Dus dit is echt een herkansing. Ja. Zo moet zien, een Amerikaanse president kan... omdat hij dan niet meer herkozen kan worden na die tweede termijn kan een heleboel dingen doen. Dat zal hij moeten doen, staatsschuld op orde brengen. Uh, hij zal moeten zorgen dat de economie aanslaat... en niet alleen door er veel geld in te pompen. Hij moet internationaal zijn mannetje staan. En dat vertrouwen heeft men hem willen meegeven. Dus Obama moet daar ongelooflijk dankbaar voor zijn en moet het nu gaan waarmaken. Hij heeft uh, misschien gewoon nu ook de presidentsbonus binnengesleept... Uh, als je dat zo mag noemen. Uh, ja. We hadden het al even over het buitenland in de keuzes. Hè, uh, met name dan toegespitst op Europa. Dat is uw terrein. Uh, we spraken buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel van de SP. Uh, die zei ook vanmorgen... nou, uh, de president heeft nu alle lijnen uitgezet... Uh, en moet nu op het buitenlands gebied veel effectiever worden. Bent u dat met hem mee? Ja, want ook Bill Clinton is pas in zijn tweede termijn is hij internationaal effectief geworden. Ook richting vrede in het Midden-Oosten. Obama heeft uh, in 2009 een enorme speech gehouden in Cairo, in Egypte. Hij zou het allemaal anders gaan doen. Handen uitgestrekt naar de Arabische en naar de moslimwereld... Iedereen die dacht, nu gaat er iets gebeuren. En er gebeurde niets. Ook toen in Israël een hele brede coalitie aan de macht kwam. Kadima, eh, dat was een, een meer brede partij die erbij kwam naast Likud. Heeft ook Obama dat moment verspeeld. Eh, ook op andere gebieden. Dus nu kan hij aan de slag. En dat moet hij ook echt gaan doen. Amerika... Kan uh, niet leading from behind. Dat is zijn positie van Obama. We van achteraf zullen we wat sturen. Nee, Amerika moet in de front staan. Nou. Uh, het Midden-Oosten dus natuurlijk belangrijk. Uh, daar heeft Amerika altijd een belangrijke rol natuurlijk, uh, gespeeld. Uh, maar uh, even over Europa. Uh, ja, je kan het nog niet zeggen dat, dat uh, Obama nou zo heel dik is geweest met Europa de afgelopen maanden. Hij, hij had weinig met Europa. En ik ben wel positief gestemd omdat John Kerry, die ooit ook presidentskandidaat was... Uh -huh zal zeer waarschijnlijk de nieuwe minister van buitenlandse Zaken worden. Omdat Clinton ermee stopt, hè, voorlopig. Even. Die zegt moeten zijn, maar ik denk dat ze zich opmaakt... voor, <laughs> voor uh, presidentsverkiezingen uh, de volgende keer. Uh, Kerry kent Europa goed, kent Duitsland goed. Is daar opgegroeid voor een deel. Kent Frankrijk goed, spree spreekt de Franse taal. Dat sprak... Toen tegen hem. Hè. Maar nu is het een voordeel. Hij kent Engeland goed. Dus uh, met uh, Kerry is goed zaken te doen. Ja, u verwacht dat hij op buitenlandse zaken gaat komen. Ja. Um, dan nog even de, de, de politieke situatie. In hoeverre Obama nou vleugellam is. Want dat hebben we natuurlijk de afgelopen vier jaar ook meegemaakt. Dat hij van alles wil. Maar dan stuit hij steeds weer op die meerderheden in dat huis van afgevaardigden. Ja, wat je ziet is. De Republikeinen hebben zichzelf opgesloten in, uh, in hun eigen gelijk... en hebben eigenlijk, uh, zijn afgeweken van de Amerikaanse traditie. Dat is, er zit nu een president, die kan van andere partijen zijn... maar we werken met die president samen. Hebben ze niet gedaan, valt de Republikeinen aan te rekenen zwaar. Ik denk dat het feit dat Romney zo duidelijk ook uitsprak... nou, ik feliciteer Obama nu met zijn tweede termijn, dat was hoffelijk. Uh -huh. Van Obama was het ook naar, naar uh, Romney hoffelijk. Uh, dat moet een nieuw begin zijn van... Bipartisanship. Dat betekent uh, twee grote partijen moeten proberen samen dat land te besturen. Los wie nou de grootste is in het congres, het Huis van Afgevaarden of in de Senaat. lijkt een beetje op Nederland als je dat zo hoort. Um, nou ja, ik bedoel... Nieu New York was Nieuw-Amsterdam, dus we lijken ook een klein ja. beetje op elkaar. Ja. Dat klopt wel. Ja. Uh, nog even wat reacties van mensen. Uh, iemand zegt: die, Ik ben het ermee oneens. In Nederland is na jarenlange indoctrinatie van de media het beeld geschapen dat republikeinen halve garen zijn. Het is hier dan ook politiek correct om sowieso voor de democraten te zijn. Uh, bent u het daarmee eens? Nee, want ik was in de vorige verkiezingen. vond ik McCain, republikein, een hele sterke kandidaat. Niet Pelin, uh, die hij als vicepresidentskandidaat nam. Uh, dus ik vind. Zelf probeer objectief te zijn. Wie heeft de beste uh, mogelijkheden? In Nederland is het wel zo dat per definitie... bijna iedereen altijd voor de democraten is. Omdat die democraten herkenbaarder zijn. Hè? Nederland is niet meer een heel streng christelijk land. Nou, de Amerikanen zijn nog steeds streng gelovig. Vooral de Republikeinen. Uh, dat past wat minder. De democraten zijn veel meer voor gelijke rechten, ook voor homo's. Dat vinden wij ook. Dus men herkent veel oh. meer de democraten. Maar de Republikeinen, daar zitten zeer gematigde en aanvaardbare mensen tussen. Leni van Wijk twittert het eens uh, met de stelling... Uh, met Obama is de wereld een stukje vriendelijker. Toch ook wel kritiek. Hier zegt iemand, yes we can, maar hij presteert niks. Het tekort is alleen maar opgelopen. Ja, uh, hij heeft dus, uh, laten we zeggen wel, de auto-industrie gered... door enorme subsidies. En de vraag is nou of die auto-industrie... Uh, meer uh, concurrerend wordt en beter uh, inspeelt op milieueisen van mensen. Uh, dus Obama heeft een heleboel dingen afgekocht, heeft veel geld gekost... heeft dingen niet opgelost... Ook omdat de Republikeinen, moet ik zeggen, bijvoorbeeld niet wilden meehelpen om de staatsschuld uh, te verkleinen. Ja, goed. Nou, u zegt de eens tegen de stelling. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om uh, die reacties door te nemen. En daarna mag u echt naar bed, meneer Van Bouwen. <laughs> dat zal ik niet doen, maar toch. <laughs> het is goed dat Obama is herkozen. Dat is de stelling. Um, bijna 1200 mensen nu gestemd op de site. 86% is het eens met die stelling. 14% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Met de Henry. Hallo. Ja. Nou, ik ben het ook eens met uh, de verkiezing van Obama, want ik heb een vreselijke hekel aan die Republikeinse partij. Ja? Ja, die, die hebben 30 jaar gehulpt met een secteleider uit Korea, die partout is gegaan verleden, verleden, maand. Ah, kijk, Kent u wel hè? Ja, ja, ja zeker. Um, uh, uh, uh, goed, dus, dus u bent het eens met de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Kees Lok. Nou, ik ben het absoluut niet eens met de stelling. Ik vind het uh, erg jammer dat deze hype nog vier jaar uh, gaat doorduren. Uh, ja, wat heeft Obama eigenlijk bereikt? En uh, ja, ook op het gebied van ethische kwesties uh, ja, vrees ik een enorme verslechtering. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer Van den Berg. Uh, nou, ik uh, vind het heugelijk uh, dat uh, uh, Obama herkoos is. Uh, en uh, wat uh, u net al aanhaalde, dat hij eigenlijk... Uh, uh, in zijn uh, speech... Uh, Romney dan in zijn speech zei van... Uh, jongens, het gaat om uh, het Amerikaanse volk... en hou eens op met die, Amerika of, uh, met die politieke spelletjes... Dat vond ik, uh, hoe oprecht dat is, dat kun je natuurlijk niet, uh, dat weet je niet. Maar het was wel een hele duidelijke boodschap. En dan denk ik van, en dan moet je kijken in Nederland. Gaan wij nou naapen wat dat huis van afgevaardigden heeft geflikt ten opzichte van Obama? Onze eerste de, kamer bedoelde. Met de rankeneuze pers gaan we de stoelen stoelenpoten onder dit nieuwe kabinet uitzagen. Ja, ja. Ik vind het te treurig voor woorden. Ja. Dank, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben een beetje onzijdig wat dit betreft eigenlijk, want op zich maakt het weinig uit wie er nou eens verkozen wordt. Als we kijken naar wat Obama zichzelf heeft aangemeten, zoals de National Defense Authorization Act, waarvan uw gasten wel van gehoord zal hebben, dan maakt het op zich weinig uit wie er verkozen wordt, want uh, Romney zou hetzelfde hebben gedaan als Obama, bij bijvoorbeeld het inzetten van drones, uh, ja. hij heeft een kill list, zoals ze dat noemen, Dus. Het maakt op zich heel weinig uit. En uh, dan vind ik het ook nog heel opmerkelijk dat er bijvoorbeeld heel weinig aandacht, aandacht is geweest voor de derde partijkandidaat uit de VS op deze radio ja, ja, ja, dat is helemaal waar. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiedag met uh, Jan. Ik uh, ben het eens uh, met de stelling. Alhoewel ik moet zeggen dat vanuit mijn uh, politieke achtergrond ik niet uh, direct uh, tot de Democraten gerekend kan worden vind ik echter de standpunten van Romney zijn club zo extreem... op het gebied van homo's, op het gebied van de kerk... op het gebied van vrouwenrechten en abortussen... dat ik daar echt van gruwel. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. ben ik in de uitzending. Helemaal. Ja, goedendag. Nou, ik vind niet dat dat goed is. Ik weet heel erg goed de campagne van Obama van vier jaar geleden... Had hij een aantal dingen beloofd, die dingen zijn niet nagekomen en dat had nu tijd voor iemand anders moeten zijn. Dit dus ja. is mijn mening. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ralf Margenand, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik behoor ook tot de tegenstanders van de stelling. Ik, niet omdat ik uh, op de hoogte ben met de Amerikaanse binnenlandse politiek, hoor. Laten we dat, uh, ik, dat, laat dat stellen. Maar het gaat meer, ik ben uh, Nederlander, dus ik heb meer te maken met uh, de buitenlandse politiek van Amerika. En dan denk ik, uh, je houdt je hart vast. Hij heeft nou niet bepaald getoond een krachtdadig persoon te zijn in die, in die Arabische nachtmerrie. Die, zoals we dat rustig kunnen noemen. Ik ben ook bang voor de positie van Israël. Ik denk dat dat onder een republikeinse regering altijd steviger verankerd is. Hij ziet ook naar mijn idee te weinig in, in, in de opkomst van Rusland, militair. China is zich aan het uitbreiden en meneer Obama die, die wacht dat mm. allemaal aarzelen. Maar, maar ik, zag te... ik zag een reactie volgens mij vanuit Rusland dat ze juist blij waren met Obama. Omdat Romney had gezegd dat, dat daar ongeveer de vijand zat. Nou, dan zijn ze inderdaad blij met Obama, want die die doet die die werkt dus het Russische streven waarschijnlijk niet tegen. Hè? Dus dat blijkt mm. me fijn. Ja, nou, je, je kan ook zeggen van nou ja, hij zorgt ervoor dat we niet weer dat weer in een soort koude oorlog terechtkomen. Nou, ik, ik, als u zich herinnert hoe Nixon optrad, dat is voor mij altijd een van, de, van degenen geweest... die bij het meest uh, bijgedragen heeft aan een, aan een, aan een vrede... Ho hoewel dat bij sommigen raar over zou klinken. Maar meneer Nixon met Kissinger samen... dat was een fantastisch duo. In de buitenlandse politiek hebben we het over. Want ik praat altijd... Dat moeten we ook doen. Maar over Amerika ja. zelf hebben we veel te weinig inzicht. In. Nou, dat is ook de reden waarom we Van Balen vandaag hebben uitgenodigd. Omdat die daar natuurlijk wel uh, zicht op heeft. En die is, die is op zich positief. Um, nou, u... ik ben als VVD'er, ben ik dus er zeer negatief over. <laughs> Duidelijk. Dank ja. u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goeiemiddag. Uh, ben ik in uitzending? Helemaal. Uh, ja, ik wou reageren. Uh, ik ben het mee eens. En uh, ja, ongeacht standpunt je hebt... Uh, democrat of republikein... Het is wel de eerste president die ook nog uh, voor twee termijnen uh, gekozen wordt. Hè? En laten we niet vergeten, het heeft een symboolwerking. Iedere keer van hem met zijn vrouw met zijn twee dochters, mm -hmm. uh, veel uh, kleurlingen en zwarten in Amerika... die hebben gebroken gezinnen. Mm -hmm. De symboolwerking die vanuit gaat. van de president... met zijn vrouw en zijn mm -hmm. twee dochters iedere keer... De, dat, dat is toch belangrijk voor die groep. Nou, duidelijk, maar dat was bij Romney volgens mij ook wel goed verzorgd. Ik wil, die heeft heel veel kinderen en ook een uh, keurige vrouw... Uh, naast zich staan voortdurend. Dus. Uh, Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met Ronald. Uh, ja, ik ben het eens met de stelling. Ik slaap uh, veel lekkerder als een democrat, uh, democratische president is in Amerika. Want uh, we kunnen uh, de republikeinse kandidaten ja, helaas, het zijn eigenlijk fundamentalistische christenen. Ik noem dat Taliban-christenen. En die, uh, die kunnen gewoon uh, de wereldvrede in gevaar brengen. Want ze hebben regeermacht. En uh, de vorige spreker die zei uh, over Israël en dergelijke. Ja, eh, fundamentalistische Joden kunnen het vinden met fundamenten de christenen, dat begrijp ik wel. Mm. Dus wat dat betreft zijn de, uh, zijn de republikeinen, dat noemen we conservatief. Ik vind het uh, hele enge mensen en uh, een gevaar voor de vrede en veiligheid in de wereld. Dus uh, het is heel goed dat iedere keer een democrat aan het bevinden staat. Want... Dank u wel, sorry. Oh, ik druk me niet zo snel weg. Stam.nl, goeiemiddag. Ik spreek hier met mevrouw Minten. Dag mevrouw. Ik ben dan, eerst was ik eens en dan ben ik oneens. Er oh, dat dat gaan gaat zoveel miljoen naar Amerika, van Nederland uit. En hier allemaal ontslagen mensen. Ga maar maar. Ja, u bent ook een beetje aan het flipfloppen, dus net als uh, Rondi eigenlijk. Stap het goedemiddag. Goedemiddag, mijn leeders zijn uit Den Haag. Ik ben voor de stelling om twee redenen. Hij is nu meer, niet meer belast met. Ik moet nog herkozen worden, dus hij kan vrijuit kan nu regeren. En het is vanmorgen met die toespraak tegen degene die u reclame voor gemaakt hadden, vond ik een geweldige toespraak. Hij heeft ook opgeroepen om, om eigenlijk inderdaad ook een handreiking naar de, naar de andere partijen, natuurlijk, om te zeggen: van laten we nou samen de uh, tegen gaan. Ja, ja. Vo hij is voor alle Amerikanen. Ik ben Amerikanen. heel erg gelukkig met die herkozen. Goed, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, ben ik nu in de uitzending? Alweer? <laughs> Was u er net ook al, of niet? Nee. Ik wil zeggen, want uh, we doen het hier netjes op nummer, hoor. Uh, dus dat mag niet twee nummertjes trekken. Nou ja, uh, mag ik zeggen wat ik wil? Ja, tuurlijk, ik... tuurlijk. Ja, doe maar. Akkoord. Uh, ik ben het eens met die vorige van die Taliban... want daar word je dus eng en uh, beroerd van... En Israël moet gewoon een garantie krijgen. Dat het dus, als het aangevallen wordt, dat het verdedigd wordt door de hele wereld. Dat verdienen die mensen gewoon. Uh, punt 2 is dat hij is dus een hele goede president hij is. Hij heeft zelfs het werk van George Bush, af, uh, Bush afgemaakt. Ik zei per ongeluk, short poef. Uh, ze hebben die Taliban-leider uitgeschakeld. Ze ja. hebben die lui tot, uh, ja, tot bepaalde proporties teruggebracht. Ja, ja, dat en wat Iran betreft, ja, als die uh, Mormon de baas was geweest, hadden we nu de derde wereldoorlog gekregen. Ja, maar u denkt dat hij er wel een raketje naartoe had gestuurd, misschien. Uh, dank u wel. Uh, we gaan terug naar Hans van Balen, want die heeft meegeluisterd. Europarlementariër voor de VVD. Wat vond u van de reacties, meneer Van Balen? Nou, de reacties zijn vooral uh, een gevoel van sympathie. Voor Obama en de Democraten en uh, afkeer van de Republikeinen. Dat vind ik jammer, want ik hoop dat over vier jaar een gematigde Republikeinse kandidaat ook in staat is die verkiezing te winnen. Want ik begrijp dat er wel in de, de coalitie allerlei jongeren uh, klaarstaan. Hè? Ik geloof zelfs een, een kleinzoon van Bush of zo, van 98 of een Ja, dat zijn bijna uh, soort, soort koninklijke families: hè? de Kennedys, de Bushes, ja. en, en er zijn er meer. De Kerrys zijn ook, ook belangrijk, de Clintons. Uh, maar. Amerika is meer dan alleen Washington. Het is onze grootste bondgenoot. Nou, Obama krijgt zijn tweede kans, die moet hij waarmaken. Maar de Republikeinen zijn gemiddeld geen enge mensen. Dat is allemaal een beetje onzin. onzin. Maar het zal u aanspreken dat veel luisteraars ook zeggen: van ja, die binnenlandse politiek in Amerika, dat zal allemaal wel. Maar het gaat ook vooral om het buitenlandse beleid. En, en u zegt ook, daar moet hij nu wel wat laten zien de komende jaren. Ja, want ik noem het Midden-Oosten, daar moet hij nu aan de slag. Hij wordt niet herkozen, dus hij kan dat ook doen. Hij moet het congres naar zich toe trekken, want hij heeft hij steun nodig. Uh, ik moet zeggen, er is nog vanuit de VVD nog een andere reden om positief te zijn. Is Obama's Democratische Partij is lid van de Liberaal Internationale... waar ik voorzitter van ben namens de VVD. Ah. Dus we hebben een veel makkelijker toegang. Nee, dat is wel prettig. Ja. Dat je makkelijk met die mensen kan overleggen. Met de Republikeinen is dat altijd lastiger. Betekent dat ook dat, dat er dan binnenkort eens een keer een ontmoeting uh, de, tussen u beiden staat? Of, of gaat het alweer weer niet zover? Uh, het is zo dat uh, mevrouw Albright die is ooit minister van Bananse Zaken uh, uh -huh. geweest... die heeft al wat mensen bij elkaar gebracht. Uh, ik weet niet of ik Obama zal zien... maar dat Mark Rutte zal hem zeker voor een tweede keer zien. Ja, ik begreep dat het zelfs in 2014 dat het op planning staat... dat hij naar Nederland komt, ook in ja. verband met een internationale conferentie. Ja, het werd tijd. Goed, uh, nou, uh, dat is duidelijk, uh, kan hij weer poffertjes geneten in, uh, in, uh, in, in Delft... Want dat deed Clinton volgens mij ooit dus... Uh. Ja, ik heb het adres nog, dus dat zal ik geven. <laughs> Oké. Okay. Nou, dank dat u meedeed in Stad.nl. Hans van Baan. Ja, graag gedaan. Europarlementariër voor de VVD. Uh, kijk nog even naar de site, er is niet zoveel veranderd in de, in de stad. Statistieken: 86% is het eens met de stelling, 14% oneens. Uh, het is goed dat Obama is herkozen. U kunt de hele middag blijven stemmen op die site. En dan houdt u de radio gewoon aan, want zometeen na twee is er: Dit is de dag. En dat wordt vandaag gepresenteerd door Elspeth Grutke en Thijs van der Brink. Inderdaad. En uh, wij gaan ook even doorpraten over Amerika. Maar ook over China, want daar komt ook een nieuwe leider. En het lijkt wel alsof wij daar toch iets minder van afweten dan uh, van uh, Barack Obama. Jan van der Putten komt over de leider praten. Die nieuwsleven? Ja, Nee, <laughs> die andere. <laughs> ja. En ik, mo ik moet eerlijk zeggen, ik ben de naam van de nieuwe leider nu dus ook alweer vergeten. Kan je nagaan hoe ernstig dat is. Verder praten we met uh, Marinus van der Berg. Dat is uh, de pastor van de familie van Tim Ribberink. Hij leidde gisteren de herdenkingsdienst en hij deed ook de persconferentie. Hij is dus nauw betrokken bij de familie. En ja, aan hem ook de vraag van hoe is het nu met hen... nu ze zoveel over zich heen hebben gekregen. En was dit ook eigenlijk wel wat zij beoogden... door het openbaar te maken dat Tim heel erg gepest werd. En ook praten we met Sip over het VVD. Want het gaat niet goed met nee, de VVD. Is zeker. dit het einde van dit kabinet? Valt er nog wat te repareren? Nou, dat soort vragen. Allemaal zometeen na tweeën in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het laatste nieuws. Tonight, the task of perfecting our union moves forward. Wessel Conde Ben ik erin? Ja, ben ik erin? Ja. ja. ja het is, uh, iedereen, iedereen roept het nu. You can make it here in America. Ohio. President Barack Obama. Je mag nu zeggen dat Obama de verkiezingen heeft gewonnen. The president of the United States Mitt Romney. Toen dat bericht inderdaad op die schermen verscheen, het ontplofte alle armen in de lucht. Obama! Het historische moment is denk ik wel daar nu gekomen. And we know in our hearts that for the United best is yet to Radio 1. Het nieuws van alle kanten.